...met het NOS-journaal. De rechtbank dan begint zo met de uitspraak in het proces Wilders. Geert Wilders staat recht voor het beledigen van moslims als groep... ...en voor het aanzetten tot haat en discriminatie. Het OM heeft vrijspraak geëist omdat de uitspraken van de PVV-leider... ...als kritiek op de islam moeten worden gezien... ...en niet als kritiek op een groep mensen. Autofabrikant Saab raakt steeds verder in het nauw. Het bedrijf heeft geen geld meer om de salarissen van het personeel te betalen. In een persverklaring staat dat met diverse partijen wordt gepraat over een kapitaalinjectie. Maar Saab benadrukt dat er geen zekerheid is dat er daadwerkelijk geld op tafel komt. Er zijn ook nog steeds problemen met de toeleveranciers. Daardoor ligt de productie stil. De Tweede Kamer wil het onverdoofd ritueel slachten verbieden. Er kan een uitzondering worden gemaakt als voorstanders wetenschappelijk kunnen aantonen dat onverdoofd slachten geen extra dierenleed veroorzaakt. Dat is vannacht gebleken tijdens het Kamerdebat. Staatssecretaris Bleker van Landbouw zei dat het kabinet zich het recht voorbehoudt om het onverdoofd ritueel slachten in sommige gevallen toch toe te staan. Hij komt ermee tegemoet aan het CDA en de kleine christelijke partijen. Die zijn tegen een verbod omdat dat volgens hen de godsdienstvrijheid aantast. De Verenigde Staten halen 33.000 militairen terug uit Afghanistan. Dit jaar mogen 10.000 militairen naar huis, volgend jaar nog eens 23.000 manschappen. Volgens president Obama is het verantwoord om te beginnen met de afbouw van de troepen nu Osama bin Laden dood is en Al-Qaeda en de Taliban zijn verzwakt. De VS blijft wel in Afghanistan, maar met een veel kleinere troepenmacht. Computergigant Apple heeft een omstreden applicatie verwijderd uit de online winkel. Dat gebeurt gebeurd op verzoek van Israël. De applicatie Derde Intifada was een platform waar tegenstanders van Israël meningen deelden en protesten tegen het land konden organiseren. Volgens een woordvoerder van Apple is de app in strijd met de regels van het bedrijf. Het weer buien met kans op onweer. Bij een stevige Zuidwestenwind wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad zijn er vanochtend vooral problemen bij Amsterdam door het niet open kunnen van de spitsstroken vanwege een probleem met de camera's. Er staan langere files dan normaal naar Amsterdam, vooral op de A1, op de A4, op de A6, de A7, de A8, de A9 en de A10. De langste op de A7 vanaf Hoorn naar Zaandam, tussen Purmerend en knooppunt Zaandam, 8 kilometer. Op de A8 nog 7 kilometer bij het knooppunt Koenplein. En verder op de A9 richting Amstelveen 6 kilometer tussen Beverwijk en Knoop en Rotterpolderplein. Verder in de rand zat op de A12 van Utrecht naar Den Haag voor Den Haag centrum 7 kilometer. Op de A16 Breda Rotterdam voor Ridderkerk 3 kilometer. Na een ongeluk is de linker rijstrook dicht. A27 Almere Utrecht bij Huizen 4. A27 Almere richting Utrecht tussen Hilversum en Utrecht Noord 8 kilometer. En vanuit Zwolle op de A28 naar Utrecht tussen Hoeverlaak en Soesterberg 12 kilometer.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 Dit is de zomer van ZFM met nu de herhaling van Goedemorgens antwoord When I woke up this morning I found myself alone I turned to touch her hair she was gone She was gone And there beside my pillow Were her tears from the night before She said now Welkom terug bij Goedenborgen Zandvoort, live vanuit Hotel Hoogland. En Richard, wat, uh, welke muziek was dit? Want dat was natuurlijk wel heel erg bekend, maar ik ben er erg slecht in. Je bent er slecht, Je bent er slecht in? Sorry, ik zat nou zelf... Uh... Ja, <laughs> druk, druk, druk, druk. Ja, dat is, uh, ja, dat is een, echt een hele oude... Uh... Van, uh, vanuit mijn jeugd. Okay. En ook die van jou, denk ik. Oh jee. Uh, dus The Boys met de Give Up Your Guns. Precies. Een prachtig nummer. Heel mooi nummer. Um, aangeschoven. We hebben het programma iets moeten wijzigen. Ron Brouwer van het café Laurel en Hardy. En uh, Ron, goedemorgen. Goedemorgen. Zal ik het programma nog even noemen... Nou, we zijn we zijn al begonnen met het programma. Dus maar laten voor... we maar gewoon met rond beginnen. Dus, ja, uh, snap ik. Maar wat we hierna krijgen. Dus dat betekent uh, dat we vijf en half twaalf uh, Glooie Kouwenbergen krijgen met uh, de hondenclub en het verbieden van, uh, op het strand. En dan uh, om tien over half twaalf uh, komt Marijke Kuit over het Halemhuid -Hout Houtfestival. Prima. Dan naar het midzomernachtfestival. Uh, dat gaat vanavond beginnen, rond. Ja, inderdaad. Zie je nou met angst en beven naar het weer te kijken? Nee, want daar kan je toch helemaal niks aan doen. Dus nee. uh, je kan je er heel druk om maken. Maar, uh... maar ik kan me voorstellen, je hebt je staan, uh, ja, elektriciteit. We dat... moeten alleen de wind even in de gaten houden. Maar ja, regen, dat maakt niet uit. Het is allemaal overdekt, de podia's. Dus uh, dat is niet zo'n probleem. Maar de, ja, de wind moeten we even in de gaten houden. Dat moet niet uh, te hard worden, zeg maar. Ja, ja. Wat, wat, wat, waar ligt de... Uh, de grens ik heb geen idee <laughs> Dat, dat, dat hebben we andere mensen voor. Ja, ja, ja. Die, die bepalen van uh, dit wordt gek. Ja, dat doen we in overleg denk ik. Ja, ja, ja, ja, ja. Okay. Het wordt dus dan, uh, ja, als het dit weer blijft, een beetje dansen in de regen vanavond. Ja, maar dat kan ook heel gezellig zijn Ja, natuurlijk. dat kan me wel. Dat, uh, als het ja, niet koud is hè. Ja, precies. Ja, en ja. als je danst dan uh, krijg je zelf warm. Ja, natuurlijk. ja. ja. Uh, Ron, ja, midzomernachtfestival. Um, help me even op weg, want het heeft een geschiedenis. Uh, ja, het is natuurlijk het, uh, het begin van de zomer natuurlijk. Het is officieel natuurlijk de 21ste geloof ik. Ja. Maar we hebben het verschoven naar het weekend, want anders zit je op dinsdag. En dat is niet zo'n festivaldag. Nee. Dus we hebben dat naar voren geschoven, uh, naar de 18e vandaag dus. En uh, ja, dan, uh, dan moet je een feestje vieren als de zomer begint. Het is ook een beetje het begin van het seizoen natuurlijk. Precies. Ja. Dus... En wat, wat kunnen we verwachten vanavond? Uh, we hebben weer, uh, zoals jaren geleden uh, dat we hadden, vijf podia's in het hele, hele centrum. Uh, dat is in het einde uh, Haltenstraat, straat. staat een uh, podium, daar sinds uh, jaren, en daar staan uh, Johnny Wiener en de Snitzels, dat is een uh, feestband, een partyband, daar mm. kun je echt helemaal uh, uit je dag gaan met... Uh... Klinkt rock achter. Nee, nah, het is een beetje van alles wat, en, oh. en, ze, en ze zijn ook uh, interactief met, met het publiek bezig, dus dat is uh, heel, heel erg gezellig. Ja. Uh, dan gaan we bij middenhaltestraat uh, bij Neuf en bij de Chin Chin, uh, daar staat normaal gesproken altijd een podium natuurlijk, dus ja. die staat er nu weer. Daar staat Bukwiet, echt een uh, goede coverband, daar kun je helemaal uit je dak gaan met uh, goede covers. Uh, dan gaan we naar de Kerkplein, dat is ook weer een tijd geleden daar een podium gestaan hebben, die staat er nu weer. En daar staat uh, de Cozy Cotton Band, ook een hele goede band, hier uh, bekend in Zandvoort. Uh, Dorisplein. plein maar wat wat voor muziek brengen ze ook uh, covers echt goede uh, ja echt goeie nummers die uh, die iedereen kent ja, ja. waar je lekker op kan zwingen en dansen en uh, meezingen ja dat, dat is we wel zingen. Heel belangrijk we op zingen festival. De, ja, ja, ja we, <laughs> en we zingen graag in zandvoort <laughs> daarop juist ja, ja. ja. ja. alleen wat lijkt wel of we de, de regen uit de lucht zingen <laughs> <laughs> Uh, en uh, Even kijken, we zijn bij Dorrisplein, we ja. hebben uh, Too Hot To Handle, ook een hele goede, goede band. Allemaal uh, meiden, kom... heb ik begrepen, dus uh, dat is altijd leuk. Je hmm. komen bekend voor, maar ja. zijn die ook landelijk bekend? En volgens mij is het een hele bekende, landelijk ja. bekende band. Ja. Zo uh, bekend, dat we het niet weten. <laughs> ja, kun je er een, hit, ja, uh, een hitje van noemen? Of? Ik heb geen idee, ik, nee, ik, ik, ik organiseer uh, heel veel, maar uh, ja. dat soort dingen... dat. Uh, mm -hmm. Maakt niet uit. Nee. Het wordt des te spannender om er naartoe te gaan. Daarom. Ik ja. ben ook heel benieuwd allemaal. Dus uh, voor mij is het ook spannend. Heb je wel tijd om het een beetje af te lopen dan? Ja, ik zal wel moeten. Oh. Ja, ik moet meelopen met uh, de handhavers en dergelijke. Dus, oh, zo'n rol heb jij. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Van de totale organisator. Ja, precies. Nou, ja. de overkoepelende. Ja. <laughs> we hebben nog één podium. En dat is op het Gasthuisplein. En uh, daar staat uh, Veronica DJ Tour. En uh, daar staat sowieso een bekende DJ, dat is alleen voor ons ook nog een verrassing. En uh, ja, die draaien echt de uh, jaren 70, 80 nummers, met uh, echt, het schijnt heel spectaculair te zijn, met een lichtshow en alles erop inderdaad. Vroeger had je de Veronica Drive-in ja, Show, is inderdaad. dat het, is het hetzelfde? Of? Ja, het is alleen wat moderner geworden, met, met beeldschermen en ja, met lichtshows en uh, ja, heel spektakel. Eh, he? spect ja. Ja. Uh, hmm. Dus uh, ja, het is eigenlijk een groot feest in het dorp, zou ik zeggen. Ja. Dit, dit dus. festival... Uh, Help me even op weg. Is toch een tijdje weg geweest? Uh, het is een beetje uh, ingekakt, zal ik maar zeggen. Uh, het werden, van vijf podia's werden er de vier, en werden er drie en op een gegeven moment waren er twee. En toen werden er, was er nog maar één podia met een jazzfestival bijvoorbeeld. En uh, ja, dat, uh, dat was een beetje ingekakt. En dat hebben we nu een beetje nieuw leven ingeblazen. En wie ze? Uh, nou, dat zijn 21 ondernemers in Zandvoort. Doe is dat via de ondernemersvereniging gegaan dat jullie de koppen bij elkaar hebben gestoken? Uh, we, we zijn een keer bij elkaar gekomen om uh, met elkaar te praten over uh, wat er moet gebeuren in het, uh, in, in het centrum. Wat betreft, uh, ja, je, je zag toch wel een terugloop aan bezoekersaantallen en dergelijke. En uh, we proberen gezamenlijk, proberen we Zandvoort weer uh, weer nieuw leven in te blazen. Ja. En dus... toen dachten jullie van, uh, kom op, uh, schouders eronder. Nou, we, op een gegeven moment is iedereen neuggen over een gesprek en uh, hadden we echt een hele grote groep bij elkaar om daarover te praten. En uh, ja, daar zijn 21 ondernemers uh, overgebleven die participeren in dit hele... Ja, festival. Ja. En jij bent de grote voortrekker daarvan? Ja, uh... nou, we doen het met een uh, leuke werkgroep. Dus uh, ik ben de woordvoerder daarvan. En, okay. uh, en uh, ja, ik uh, probeer ja. iedereen een beetje... Uh, <laughs> te slepen. Uh, ja, nou, maar dat, het gaat hartstikke goed. Dus uh, het, uh, het is leuk om te doen. Ja, ja en we uh, merken ook dat de mensen allemaal enthousiast zijn en uh, het leuk vinden. En, uh, en dat is goed om te zien. Ja. Wanneer is nou voor het laatst geweest dat jullie die, uh, dat festival hebben gehouden? Nou, het is vorig jaar zijn er ook nog festivals geweest, maar dan had je maar één of twee podia's. En ja, zijn er maar echt dat je dus met die 321 heel breed zoals. Het uh, ja, uh, uh, is altijd een Stichting uh, SEP is altijd een groep van zes ondernemers geweest. Mm -hmm. En dat hebben we nu uitgebreid naar ja. 21 ondernemers. Maar was er in het verleden niet ook een veel grotere groep bezig met zo'n uh, festival? Want het, het klonk ook een beetje dat er nu iets ja iets nieuws werd neergezet... ...wat eigenlijk al in het verleden ook uh, werd neergezet. Maar... Nou ja, het, het, hetzelfde van vroeger is dat er vijf podia's zijn. Ja. En ik wat ik, wat nog daarvoor de tijd, dat is al heel lang geleden denk ik... ...maar stonden er wel zeven podia's. Mm -hmm. Maar zo ver willen we niet gaan. Ja. Er stonden zelfs in de, in de Zeestraat nog een podia... Uh, nog ergens anders, geloof ik badhuisplein nog op podium. Jullie willen ook niet uh, ten onder gaan aan je eigen succes? Nou, we gaan het, uh, we gaan het uh, in eerste instantie zo uh, opzetten en ik denk dat het wel groot genoeg is, denk ik. Ja, uh, ja. is maar eens afwachten wat er komt. Daarom. Ja. En uh, ja het is ook een financieel plaatje natuurlijk. Precies. Dus uh, we hebben gelukkig goede sponsors gevonden uh, die ons ook wel mee willen helpen en ons ondersteunen in het hele gebeuren, want uh, het gaat best wel een grote dag. Uh... Ja, podia, muziek. U weet het bedrag uh, nog weten? Ja, altijd. <laughs> maar ik, ik heb nog steeds geen bedrag gehoord. Het <laughs> nou, het zijn hier ieder geval heel grote want Want hier hebben allerlei verplichtingen ook. Uh, vergunningen, hè? Uh. Vergunningen, maar ook uh, bewaking, uh, afzetting. Uh, zijn de eisen strenger geworden in, uh, ten opzichte van volgende de volgende jaren? Ik, ja, ik denk het wel. Ik, ik was natuurlijk, de uh, volgende jaren ben ik daar niet bij geweest bij de organisatie. Dus, uh, maar ik denk dat het wel steeds strenger wordt, ja. Ja, ja. En hey, dan gaan we ook een paar andere festivals uh, krijgen. Klopt. Kun, je, kun je daar nog wat over zeggen? Uh, ja, we hebben 23 juli hebben we het uh, Tropicana Festival. Daar willen we een beetje een Braziliaanse tint aan geven met een uh, Braziliaanse carnavalsoptocht. Drumbands en danseressen en die gaan dan het hele centrum door. Zou dat ook van die schaars geklede dames? Ja, dat, uh, hopen dat het een beetje warmer is dan vandaag. Ja. <laughs> En, uh, en dan echt salsa en tropische bands op de podia's. Leuk, samba muziek. Echt uh, heel gezellig. Ja, ja, ja dat dan, slinkt altijd. Daar krijg je het zeker warm van. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. <laughs> Leuk. Dus dat, uh, en dat zijn ook weer vijf podia's op dezelfde plekken. Ja, ja, ja. ja. En ja. dan gaan we uh, even kijken. Jazz Weekend is uh, 5, 5 6, 6 en 7 augustus. En wij uh, organiseren dan uh, 6 augustus de buitenpodia's. Hmm. En uh, ja, ook weer. Uh, het is een heel, heel groot programma uh, van het jazz die we geprogrammeerd hebben. En echt een mooi programma. En die staat op, op, op, op onze website. Ik ken ze niet noem, allemaal op. Noem die maar, maar even de website. Uh, www.muziekfestival Muziekfestivalsandvoort.nl Muziekfestival ja. aan elkaar. Alle ja. actuele informatie over. Alle, alle, alles even. wat er nu bekend is, dat staat daarop. Oké, okay. dus dat is goed. goed. Ja. Nou hadden we de vorige keer uh, Dominee verwijzen uh, hier in de uitzending. En, uh, even je je ook een festival? Ja, Die Nou, uh, 2004 heeft hij meegedaan aan uh, Jazz at uh, Church. Of... Ja. Ja toch, zoiets? Ja, dat is op zondag ja, Dat, dat was ik. met, uh, ik geloof, 1500 man op het uh, Raadhuisplein. Ja. En we vroegen eigenlijk af van, uh, gaat dat nog een keer een revival uh, krijgen? Want dat was van ontzettend succes toen. Ja, we hebben alleen één groot probleem op zondag, want dan hebben we zo'n jaarmarkt. Dus uh, we moeten nog even uh, bekijken hoe dat, uh, hoe dat uh, zich ontwikkelt en hoe we dat kunnen oplossen. Want ja, dat, dat gaat ook door het hele dorp heen natuurlijk. en Normaal gesproken was het op Kerkplein geloof ik. Die, die, uh, die zondag... Uh, nou, dat was de uh, laatste keer was op de Op, op, op de ja. ja. Maar goed, je kunt overal Maar houden, er staan natuurlijk overal kramen dan. Ja. En zeker die zomermarkt is erg uh, druk bezocht. Dus uh, we moeten nog even bekijken hoe mm. dat... Uh, en dat, nogmaals, dat is niet onze organisatie. Want dat is voor... Uh, ja, dat is voor een andere, uh, ik weet niet wie dat organiseert. Maar wij doen alleen de buitenpodia's op zaterdag. Ja, oké. Okay. Dus. En de laatste, 13 augustus? Dat is Dancing on the Streets. Uh, dat is een uh, extra festival. Normaal mogen er maar drie hebben. Maar omdat uh, we alle vergunningen bij elkaar gelegd hebben, hebben we nog een festival kunnen organiseren. En uh, dat zijn uh, DJ's, maar niet echt uh, uh, ja, een uh, beetje gezellig houden. Echt gezellige uh, dancemuziek, zeg maar. En daarom heet het ook Dancing on the Streets. Dus er staan overal podia's met, uh, met, met goede DJ's die uh, lekkere dansbare muziek draaien. We hebben ja. wel een leuk gezicht. Allemaal dolse mensen ja, in de een een beetje be Dat is een beetje ja. de bedoeling. Dat is echt uh, ja, dat is de opzet eigenlijk. Ja, ja. Dus... Maar goed, voorlopig hebben we dit weekend. Ja, dit weekend uh, je... daar zijn we nu mee bezig. Dus ja. uh, en, uh, ja, we, we gaan ervan uit dat dat gewoon een, uh, een topper wordt. Want ik zie het alweer helemaal klaar. Het is alweer droog. De nou. wind zakt alweer een beetje. Dus, uh... dus vanaf acht uur uh, vanavond in, uh, ja. in het centrum. Ja. Komt allemaal. En uh, het wordt ontzettend leuk. Nou Ron, heel erg bedankt. Dat je jullie bedankt. dit wilde vertellen en heel erg leuk dat je dit soort initiatieven okay. Ik hoop dat jullie vanavond ook even langskomen. Ja, uiteraard. Okay, <laughs> Dank je We gaan luisteren naar muziek en uh, ja, uiteraard hebben we het dan over Dancing on a Saturday Night <laughs> van Barry Blue. We gaan verder live vanuit Hotel Hoogland met natuurlijk de onderwerpen. En we praten met Skilla Janssen, zeg ik het goed? Ja, dat is ja, goed. Ja, ja, even oefenen. En Gloria Kauenberg over ja, de, het gebeuren over de honden. Want um, daar gaat weer het een en ander gebeuren omtrent het uh, onderwerp honden in Zandvoort. Misschien kan je dat uh, even toelichten. Ja, dat lukt. Um, waar het om gaat is dat er een. Uh, in de APV, uh, nog niet al te lange tijd geleden, is er een in aanpassing geweest. de APV staat voor. Algemeen plaats, plaatselijke ja. Is er een uh, aanpassing geweest waarbij um, honden op een gegeven moment aangeleend uh, op het strand moesten verschijnen, of mochten verschijnen. Uh, op het, zeg maar, voor 9 uur ochtends en na 7 uur s avonds in het uh, toeristenseizoen. Um, Vervolgens is er eigenlijk nu een soort van dreiging ontstaan, dat dat niet alleen uh, zeg maar, uh, um, tot die tijd beperkt zou blijven, maar dat honden in zijn al geheel niet meer op het strand zouden mogen komen. Nou, daar is eigenlijk wat verontrusten. Die dreiging komt van de gemeente Zandvoort? Uh, ja, dat is inderdaad besproken. Daar zijn zeg maar, uh, voornemens geweest, daar is ook een bericht geweest uh, naar ik meen op de website van uh, CFM. Uh, over dat dat voornemen er lag. Uiteindelijk blijkt dat het hele jaar rond blijkt uh, niet aan de orde te zijn. Maar er staat wel degelijk op de uh, zeg maar, uh, lijst voor de APV een uh, mededeling dat er gesproken gaat worden over de uh, overlast van, uh, honden, nou van honden en hondenpoep. Dat staat eigenlijk in één uh, woord genoemd. Um, en dat dat onderwerp van discussie is, omdat mensen zich daar uh, druk over maken. En waar wij ons druk over maken is eigenlijk het feit dat die twee in één woord genoemd worden. Omdat voor mij losstaat, uh, overlast van hondenpoep vindt niemand fijn. Nee. Maar honden op het strand en daadwerkelijk de gelegenheid hebben om met je hond te kunnen wandelen langs het strand. Uh, voor negen en na zeven. Ja, daar wil ik eigenlijk niet dat eraan getornd wordt. Ja. En met mij velen. Ja. Maar even nog over wie wij, dus voor de luisteraar dat we even een duidelijk beeld hebben van wie wij zijn. Nou, hondenbezitters in Zandvoort. Maar wat we gedaan hebben is in ieder geval een belangengroep uh, bij elkaar. Uh, ja, we, we hebben elkaar ook gezocht. georganiseerd? We hebben ons enigszins georganiseerd. We hebben uh, inderdaad elkaar opgezocht. Omdat we hier uh, ja, met elkaar het over eens zijn dat we dit graag anders... Uh, ja, dit willen we niet in, zo in gang uh, zien. En we hebben de gelegenheid, en misschien uh, dat is aanstaande maandag... Um, de gemeente doet natuurlijk nu uh, aan inspraak voor burgers. Nou, daar, die gelegenheid willen we graag gebruik maken En dat doen we dan ook middels uh, eigenlijk niet belangrijker. In zo'n vergadering uh, op het ja. gemeentehuis starten? Ja, ja nee, nee, dit is nee, nee. Nee, nee, het is het LCD. En um, we hebben. Uh, LDC, Louis ja, LDC, Louis Davenskerre En we hebben um, de burgemeester daar inmiddels ook over gehoord. Omdat we de gelegenheid hebben gekregen bij de klaaglijn bij Radio TV Noord-Holland. onder uh, leiding van Hanneke Groenteman. het onderwerp ook even te bespreken. En zij heeft Je hebt als. Uh, wij hebben geklaagd. Ja, wij hebben geklaagd. Um, en dat is natuurlijk een beetje voorbaardig. Wij hebben onze voor, voorontrusting uitgesproken en de, de radiozender had de gelegenheid om mee in de uitzending te krijgen, meneer Niek Meijer, als burgervader van dit dorp. En um, daarin zei hij dat hij heeft toegelicht de procedure rondom de totstandkoming van de actualisatie van de Algemene Plaatselijke verordening. De vorige is van, ik geloof 2005, 2006, in 2009 is er een concept geweest. In dat concept wordt er erg over honden en over het verbod gesproken. En... In het kader van de nieuwe beleidsvoering uh, heeft deze gemeente beslist om middels uh, beleidsmediation gesprekken uh, de burger in de gelegenheid te stellen van gedachten te wisselen met de gemeente over de inhoud van de algemene plaatselijke verordening. En aanstaande maandag om 8 uur in het LCD... LDCA. Uh, ja, even ik, even Ja, nou ik we wen er nooit aan, want die gebouwen die storen mij zo, ik wil er eigenlijk oh. geen naam aan geven. Yeah. Um, sorry. Ik zou er ook een mening over <laughs> maar daar sta ik ook niet alleen in, geloof ik. Maar, uh, dus, we hebben nu zo heel erg de trom geroerd om te zorgen dat heel veel mensen, ook de mensen die klagen over honden, want het is natuurlijk interessant om ook de soort van klachten te horen, zodat je ook weet, waar komen ze vandaan, wat is de inhoud, dus laten we vooral met elkaar in gesprek gaan. Mm -hmm. En dan wordt er gezegd, ja, de honden worden verboden op het strand, en poep, nou, je kunt een hond niet reduceren tot poep, want je reduceert een roker ook niet tot peuken en een kauwgomkauwende tine ook niet tot kauwgomspugend mensenkind. Dus we hebben het denk ik over een leefbaar dorp, over een schoon dorp en een schoon strand. Nou, ik heb tal van foto's inmiddels verzameld. Uh, waarbij de mens een veel grotere vervuiler is van het strand. Daar kan die hond nooit tegenop. En die duizend honden die wij in Zandvoort vast hond... hebben. Die honden van jou eten geen patatjes zakjes uh, pat uh, patat zo. Nee, en, uh, en ze, ze drinken ook geen bier. Ja. Um... Ah, nee. <laughs> nee. Maar, maar er lijkt natuurlijk hier nu een, een, een, een strijd te ontstaan van uh, uh, uh, hondenpoep en uh, wat mensen aan uh, vuil weggooien. Nee, nee, ik, nee, nee, nee, het nee. Het doel is dat ...wij een schone omgeving hebben. En dan vind ik het jammer dat er zelfs verbodsbepalingen zijn... Um, gebaseerd op overlast van honden terwijl ik denk dat een toeristisch oord als Zandvoort als je, het, als je de overlast wil bespreken veel meer onderwerpen hebt en dat je dus bewustwording moet creëren voor het opruimen en het meenemen van je zooi je kunt niet naar de Dirk gaan alle krattenpils meenemen en dan na afloop van een fijne stranddag denken laat maar liggen maar ik kan ook niet mijn hond waar dan ook laten lopen, want dan heb ik het over geduiden, dan heb ik het over straat. Het gaat er helemaal niet om. Je kunt niet de rommel laten liggen, want we hebben helemaal geen mensen die dat opruimen. Dat moet niet nodig zijn. Ja, het punt is natuurlijk, je kunt de mensen niet verbieden om naar het strand te gaan. En de honden nog wel. Hè? Dus dat, dat is altijd een beetje een spanningsveld. Hè? Maar met die hond te verbieden, verbied je ook een heleboel mensen. Dat betekent, de, ja. de, de gemiddelde Duitse toerist zal zijn hond meenemen... Die woont dan bijvoorbeeld in Centerparks. Dan mag hij vanaf Bouwers Palace tot en met het um, casino niet langs de boulevard lopen. Ja. Hij mag ook overdag niet meer over het strand. Dus al die strandpaviljoens die daartussen zijn, kunnen nooit een toerist ontvangen met hond. Want die hond mag daar niet. Maar mm -hmm. nou, dat is nu al zo, hè? Dat is nu. Ja, ja. maar ik, ik zeg ook niet of ik het nu al prettig vind. Ja. Ik denk, want Van hoeveel mensen heeft u zien liggen bij dit weer aan het strand? Ja, dus dat is ook Ik vond dat even stil natuurlijk. Ja. Nee, dat is uh, een goede Maar, um, ja. Wij nee, dus zijn blij met ja. de initiatieven van de gemeente om okay. inderdaad dus de, de, zeg maar de, de middelen de poepzakjes uh, ter beschikking te stellen zodat je die ook gemakkelijk bij de hand hebt. Dat zijn mm -hmm. uh, hele goede initiatieven. Uh, we zijn ook blij met een handhaving op het moment dat mensen zich daar niet aan houden, dat je daar gewoon tegen optreedt. Maar dat staat los van het feit dat je met je hond wilt wandelen. En dat het inderdaad voor dagjes mensen, uh, alle toeristen hier in Zandvoort, het is ook nog, het is voor ons als uh, bewoners maar ook uh, voor alle uh, zeg maar uh, ondernemers hier volgens mij van groot belang dat je daar daadwerkelijk wel gelegenheid voor biedt anders gaan ze naar Noordwijk ja, ja. ja want daar mag je het hele jaar aan het strand nou moet ik zeggen, ik heb zelf als een liesehond uh, gehad. Net zoals Marina dat ook uh, zei. Zo'n grote herder. En als ik al in de buurt van het strand kwam, werd hij helemaal gek. Want uh, hij voelde al ja. van, we gaan naar het strand. Nou, het eerste, ik was hem gewoon de eerste tien minuten gewoon kwijt. Want zoals was hij helemaal zo gek in, in de branding aan het spelen. En, en, en toen kwam hij rustig. Eindelijk is hij een beetje weer terug. En ik moet zeggen, ik, ik snap wel dat het voor die honden ontzettend belangrijk is. Dat ze in ieder geval wel ook, uh, ook in de zomer uh, naar, naar het strand kunnen. Want dat nee, vinden ze echt heel fijn. En bovendien is het zo dat als die hond daar Dag komt, dan is die ook veel gesocialiseerder. Ja. Want een hond die ge... want waar... Aangelijnd worden ze niet veranderd. Aangelijnd worden ze nee. niet. Bovendien, aangelijnd frustreer je ieder dier. Want nee. eigenlijk heeft hij de ruimte en dan lijn je hem aan. Dus aangelijnd aan het strand heeft geen zin. Nee. Dat, dat, is, dat is absoluut zinloos. Want dan kun je beter naast je fiets aangelijnd door de duinen meenemen. Dat, dat is dan nog verstandiger. Maar. Um... Een ongesocialiseerde hond is vervelend, onopgevoede kinderen zijn vervelend... ...automobilisten die zich met, met honden door de zeestraat rijden in plaats van met dertig. Doel moet zijn dat de algemene plaatselijke verordening die artikelen bevat en die regels bevat... ...waarvoor die is, namelijk allemaal regels om met elkaar op een klein gebied zomer en winter prettig te wonen. Dat, dat moet de essentie zijn van de APV... En u zult mij nooit... Ik neem mijn honden mee. Mijn honden uh, werken met, met mensen die ziek zijn. Dus ik heb honden die dan nog een andere taak hebben. Um, een, iemand die bang is voor honden, daar kan geen hondeneigenaar tegen zeggen... Hij doet niks, is onzin. Iemand is bang voor honden en dan heb je je hond bij je te houden. En dan zo ver mogelijk van diegene vandaan. Ik, ik, ik kan die mensen hun angst niet ontnemen. Dus, maar ik kan... Iemand kan ook wel bang zijn voor iets anders. Dus, en iedere keer de, de discriminatie om maar te denken dat als zo'n hond maar gaat zitten om een hoop te doen, dat je het ook meteen laat liggen. Dus dan begint ja. er iemand keihard tegen de ramen te slaan als die ja. hond daar zit. Al had ik hem moeten uitwringen zo. Wacht of ik het opruim. En als ik het niet opruim, heeft iedereen recht van klagen. Maar Absoluut. het probleem is Gloria, ik, bedoel, ik begrijp dat jij natuurlijk voorbeeldig met je hond omgaat en ook met zijn drollen, maar... Wat je, wat je zo ziet in Zandvoort, dat is niet zo heel erg uh, fijn, nee. vrij gedrag. Uh, nee. Zeker niet op het strand, want daar nee, heb ik bijna kon... nog niemand uh, zo zo op zien ruimen. Raar. Maar, maar... Uh, kom eens bij mij in de tuin zitten. Ja? Let, nee, één seconde. Ik woon, mijn tuin grenst aan het stationsplein. Kom daar eens met je neus boven mijn hek hangen. Dat is alleen maar urine van de heren die pissen nadat ze op het strand zich vol hebben laten ge, ja, ja. hebben gegoten. Ja. Nee, maar wat, ja. Dus dat Natuurlijk, is niet. Er zijn zoveel soorten Ieder, van overlast. Maar... Precies. Maar waar het om gaat natuurlijk, wat wij eraan kunnen doen en wat je ook moet doen, volgens mij, is zorgen dat je daadwerkelijk mensen aanspreekt en uh, zorgt dat ze het opruimen. Dat moet je handhaven. Ja. En daar wordt iedereen gelukkig van, want ik wil ook niet in, in die vieze rooi trappen. Nee, dus, dus ik wil jullie, graag uh, normaal kunnen lopen. Dus jullie pleiten echt voor uh, wel honden, maar gewoon veel beter handhaven, zowel voor mens als voor dier? Je moet, ja, precies. Waarom zou je die vrijheid ontnemen op het moment dat je daar gewoon heerlijk kunt... Uh, nou, je hebt er economisch voordeel van. merendeel van je bewoners wordt er blij van, want je kunt natuurlijk inventariseren hoeveel klachten zijn er nu eigenlijk en van hoeveel mensen komen die klachten en tegelijkertijd het is voor je dorp natuurlijk veel beter op het moment dat je dat gewoon schoon en netjes kunt presenteren aan ja. iedereen ik wil ja. nog één voorbeeld kwijt. Over, ja. uh, ik, heb, uh, ik ben in Hamburg aangekomen op het centraal station daar van de spoorwegen met twee honden. En ook daar heb je informatiehokjes op het perron. En zo'n informant kwam naar mij toe en zei, goh, welkom in Hamburg. En wij zien dat u een hond heeft, of eigenlijk twee honden. Mag ik u een kaart geven waar het losloopgebied is? Naar die losloopgebieden kunt u als toerist gratis met, met de bus... Hier heeft u zakjes vreselijke leuke zakjes met een cartoon erop, helemaal enig niet van die vieze rode dingen waar je denkt van goh als ik er nou ook nog een uur mee moet lopen dan loop ik met zo'n onaantrekkelijk rood zakje haal ze bij Center Park, daar zijn ze zwart maar, um, hm. maar daar ben je als hondeneigenaar welkom maar zij wijzen je ook op hun stadsregels en dan heb je wel het gevoel van men is ook blij dat ik kom met mijn hond ja, dat een mooi voorbeeld Oké, hey, we gaan het uh, afronden. Uh, nou, ik denk dat het heel erg duidelijk is. Hè, Allemaal jullie, maandagavond, maandagavond naar acht uur. Alle hondenbezitters, mogen ze een hond meenemen? <laughs> Ik weet niet of dat verstandig is. <laughs> nou, in ieder geval heel erg bedankt dat jullie hier, uh, hier waren. En succes met de strijd tussen quotes. Nee, geen strijd. Dank u. <laughs> Dank u wel. Het volgende onderwerp, uh, het laatste onderwerp uh, is uh, Marijke Kuit. En die gaat over het Haarlem Hout uh, Festival. En dat is uh, dit, uh, dit weekend ook. En we gaan nu uh, uiteraard naar een hondennummer uh, luisteren. De Straw Dogs <laughs> met stiff little fingers. Zo, en ben je nog niet wakker, dan ben je nu wel wakker, want de hele stevige muziek. Um, we gaan naar het laatste onderwerp alweer. We gaan met uh, Marijke Kuiten praten over het Houtfestival. Um, vanavond begint dat al. En morgen. Nou, we gaan het programma maar eens met Marijke doornemen. Nou, Marijke, Hartstikke goedemorgen. Bedankt. Ja, dankjewel. Um, laten we maar gewoon met vandaag beginnen. Um, of laten we maar even teruggaan in de tijd. Want het Houtfestival, wat vroeger Halen maar Houtfestival heette. Dat bestaat al een paar jaar, hè? Ja, uh, dit jaar is het in deze opzet voor de 26e keer. Doe dus maar. Het is in Haarlem uh, zeker een begrip. En ik denk dat heel veel uh, mensen uit Zandvoort ook het inmiddels kennen. Dus ik vind het altijd hartstikke leuk om uh, hier bij jullie iets uh, over het Houtfestival te vertellen. Ja, en het uh, Houtfestival komt niet zo lang na uh, zeg maar, uh, 5 mei festival. Dus, uh, maar het, het is wel totaal anders van opzetten. De, heel anders, ja. ja. Kijk, 5 mei, het is alleen in de, op dezelfde locatie. Uh, Bevrijdingspop uh, dat is natuurlijk ook, bestaat ook al heel lang in Haarlem... En uh, dat is een hele andere soort muziek. Er komen iets meer mensen en uh, ja, de, de, de hele entourage is gewoon heel anders. Wat wij hebben is vooral muziek van, uh, vanuit de hele wereld. Mondiale muziek, wereldmuziek en dan allerlei vormen daarvan. Uh, er komen bij ons een, als het weer meewerkt, maar goed laten we het daar niet over hebben. Een 20.000 tot 30.000 mensen en bij Bevrijdingspop is dat natuurlijk meer dan 100.000 ja. mensen. Dus dan zijn de veiligheidseisen ook wat anders. Jullie zijn blij met dit aantal mensen? Wij zijn blij met dit aantal mensen aantal. Want dat betekent dat we bijvoorbeeld geen tassencontrole doen. En als je je eigen picknickmandje mee wil nemen, dan uh, je welkom. Ook, ja. Je kan bij ons in de bar van alles kopen. En uh, we hebben ook een culinaire Het Terrein is markt. ook veel opener ook. Hè? Terrein is, ja, dat is lang geen, niet geen zo ekerder. afgeschermd. Nee. nee. nee. En, uh, nou ja, goed. Dat kan met dit bezoekersaantal. En uh, dat bevrijdingspop dat anders moet regelen. Dat moet ook van de gemeente. En dat is logisch voor veiligheidseisen. Ja. Maar je zegt, uh, ja, het is, de, de hele wereld komt eigenlijk samen in het houtfestival. Um, maar is dat qua muziek, een dans, theater, hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, zo breed kan je het inderdaad wel zien. Kijk, de, het, het, het hoofdgebeuren is de muziek. En uh, de muziek die, we, die wij brengen, dat is echt uh, van topniveau. Um, wij brengen ook vaak acts die nu up and coming uh, zijn. En uh, die over een paar jaar gewoon uh, helemaal hot zijn. Dat is wel spannend, hè? Ja, ja, precies. Drie jaar slaat het aan, of slaat het niet aan? Ja, ja nou, precies. Nou, onze programmeurs hebben wel een hele goede feeling daarvoor. Um, ze doen ook de programmering van Tropertheater in Amsterdam. Dus die weten heus wel uh, wat, wat er aankomt en uh, wat hot is. Uh, een paar jaar geleden hadden wij Gio Vanka. Nou, die is nu echt heel wel uh, bekend. Toen was ze bij ons helemaal niet bekend. Nu kunnen we er niet meer betalen. Maar ik zeg altijd, het is wel leuk dat zij bij ons... Ja. Nou, ja, ik wil niet zeggen begonnen is, maar dat, dat zij ook bij ons heeft gestaan. En nu zo groot is. Nou, we hebben nu bijvoorbeeld Jungle by Night. Dat zijn negen uh, Amsterdamse gasties die uh, vrij jong zijn. Een paar keer in de wereld wij door hebben opgetreden. En die zijn ook aan de weg aan het timmeren. En ja, nu staan ze bij ons. En over twee jaar denk ik dat ze heel groot zijn. Ja, en, en dan staan ze niet meer bij En ze hebben meer dan één minuut zendtijd. Ja, absoluut bij ja, ons. Ja. Zeker. Krijgen ze kunnen ze lekker een uur lang uh, jammen en uh, allerlei muziek. Uh, ja. Oh, ze komen zelfs jammen. Dat is dus een. Uh... Nou, zij noemen dat zij zelf. Oh. Zij, uh, ze hebben een blazerssectie en uh, ze doen een soort mix van uh, ja, wereldmuziek en jazz. En, uh, Wat leuke van jam, het leuke van jammen vind ik altijd dat het een een uniek optreden wordt. Ja, he? nou dat zijn eigenlijk wel de meeste optredens. Want, uh, de muziek die wij brengen, uh, die zie je niet zoveel op festivals, omdat er gewoon niet zoveel festivals zijn die aandacht geven aan wereldmuziek, mondiale muziek. En het is heel gevarieerd. Het gaat van flamengo tot aan uh, uh, een mondharpist uit China. Oh. En uh, we hebben ook een Noord-Hollandse band, de Kift. Ja, het is heel gevarieerd. We hebben ook meerdere podia he, waar muziek op uh, te luisteren is. Ja. Maar goed, van Vanavond laten we even bij het begin beginnen. Ja, uh, vanavond zwaar. vanaf 6 uh, uur, nee 4 uur, sorry. Uh, dan is de eerste optredens. Uh, uh, richt jullie vanavond nu uh, zeg maar op het wat jongere publiek en dan morgen op het uh, gezins? Ja, kijk. Um, uh, ongeveer 4 jaar geleden bedachten we dat we eigenlijk de jongeren niet zoveel uh, te bieden hadden. Nee. Dus we hebben speciaal voorafgaand aan het Houtfestival, wat morgen begint om 12 uur, hebben we Houtnacht opgericht. Uh, Houtnacht begint om 4. En dan hebben we twee podia en dan is het veld ietsje kleiner, iets intiemer. Het is in tenten, dus ook al komt het met bak uit de lucht, oh. maakt niet uit, je kan gewoon lekker die tent in en oh ja. uh, dan sta je toch overdekt. We hebben één tent die is helemaal geënt op um, Haarlem Delight hebben we die genoemd, op allerlei Haarlemse band, komt ook een Amsterdamse band in. Uh, heel gevarieerd van uh, rap tot soul tot uh, blues en uh, uh, house en noem maar op. En uh, de andere tent is Turkish Delight, daar is het uh, Turkse thema, alle artiesten die er optreden zijn een beetje, hebben Turkse banden of zijn van Turks origine. Om 11 uur hebben we een denk ik spetterende afsluiter met Farouk K, dat is in Turkije al een ontzettend bekende artiest en uh, ja, die speelt een soort uh, Turkse muziek, maar dan met populaire invloeden. Dus een beetje house-achtige invloeden, een beetje disco-achtige invloeden. Mm. Schijnt een hele grote ster te worden. Mm. Nou, we zijn natuurlijk reuze benieuwd. En dan morgen om 12 uur uh, dan, uh, ja, de, de virtuele poorten gaan dan uh, weer open. Ja. Uh, waar, beginnen, waar beginnen jullie mee? Um, de, de, de openingsact is altijd uh, op het kindertheater. Wijnand Stomp, uh, die presenteert het programma uh, als Mr. Anansi verhalen vertellen uit de uh, Caribbean, dat is voor de kids. Uh, op het hoofdpodium hebben we vier acts staan en uh, die gaan los vanaf uh, half één. Of één uur bedoel ik. Uh, we doen ook heel veel samenwerkingsprojecten met uh, bijvoorbeeld Muziekcentrum Kennemerland. Mm. We hebben ook samenwerking met uh, In Holland, die het pabo levert. Ja, er is gewoon heel veel te beleven. Yep. Daarnaast, behalve de muziek, want daar hebben we het natuurlijk veel over gehad, is er op het veld zelf ook nog van alles te beleven. En of ik daar nog wat over kan vertellen? Ja, doordelijk, doordelijk. ja? Um, Een paar jaar geleden is uh, Ramana winnen geworden van uh, de Uri de nieuwe Uri Keller Show. En hij heeft, en, en daar reist hij ook nu deze zomer mee rond, een aantal echte Indiaanse uh, magiërs dus zij noemen dat Jad Jadu Guars En die treden op op het veld. Nou, ze, daar komt een beetje bloed bij kijken, heb ik begrepen. Oh. Dus het wordt angstig. <laughs> maar wat hij... Ga jij hij zo... maar niet Richard. <laughs> kan, kan hij een tegen? Jij nee. zit er dus ook. Uh, nee. Jij bent het Richard verder, uh, verder geloof ik dat iemand een fiets optilt met zijn tanden. Uh, zo? Ja, het wordt allemaal heel uh, Indian magic. Ja, dus, ja, ja, ja. als je denkt van nou, uh, ik wil wel eens even Beetje kijken. Beetje Ja, en er gaan tapijten zweven. Ik weet niet oh. of dat met de regen ook kan, maar uh, heel spannend. Gaaf, ja. ja. Richard, jij had een vraag. Ik, ik zie kijken. Ja, ja nee, dat, dat, ik vind het ongelooflijk de pijt, Ik wou nog flauw opmerken, maar dat heb ik in de Efteling gezien. Maar dat, dat, uh, ja, in het ja, echt dat dit is dat echt, nog nooit, de Efteling is niet echt natuurlijk. Het lijkt me echt super. Ik ben er wel eens geweest en uh, wat me opviel, viel is dat het zo'n ontzettend ontspannen sfeer was. Als je, als je gewoon heerlijk, lekker, relaxed, lekker leuke dingen wil zien, dan, dan is dit een erg leuk festival. Nou, dat heb je denk ik heel erg goed opgepikt. Want ja. dat proberen we ook uh, zeker uit te stralen. Waar we het in het begin al over hadden, over de open... Uh, de, geen hekken en geen tassencontrole. En iedereen is welkom. Kijk, als je verder kijkt, dan um, de muziek, dan proberen wij de culturele rijkdom van de wereld te presenteren. Nou, we zijn helemaal mond vol. Maar waar het op neerkomt, dat wij gewoon graag willen dat mensen kennis maken met wat de wereld aan muziek, aan cultuur, aan dans, aan theater, aan allerlei vormen van, van, van kunst te bieden heeft. Want wij, ja, wij geloven toch wel dat, dat, dat kunst... Eh, theater en cultuur verbroedert net zoiets iets als sporten eigenlijk en dat mensen daar uh, ja, misschien toch op een andere manier naar andere culturen gaan kijken ja. Dat is een het idee. Dus die sfeer, nou ja. fijn dat je dat oppikt. Want ja. dat, uh, dat is wel wat we zeker proberen uit te stralen. En je trekt natuurlijk ook ander publiek. Ik bedoel, daar, ja. dat, dat helpt ook mee. Bedoel, ja precies. Laten we helder zijn. Kijk en uh, jij zei al net uh, vanavond is het een jongerenavond en morgen gezinnen. Maar de muziek die we bieden biedt ook voldoende kansen om mensen, voor mensen die gewoon van muziek houden en een goede sfeer willen proeven. Het is niet zo dat het verplicht is om kinderen en een gezin te zijn uh, om langs te komen. Hmm. Maar het, voor kinderen is het er ook zeker. Zeker zat te doen. Nou, uh, Marijke, heel erg bedankt voor dat je dat uh, hebt willen vertellen. Dus vooral uh, voor de zeg maar wat oudere mensen is het wel zondag. En dat begint dan om 1 uh, uur. En er uh, zijn alle de verschillende podia, dus het wordt echt een, uh, wordt een feestje. Ja. Is zit nog een websiteje. Ik wou net zeggen, misschien is het handig als iemand uh, het programma van A tot Z wil, uh, plaatjes, beeldjes en ja. noem maar op. www.houtfestival.nl ja. Het is in de Haarlem en Hout in Haarlem. Ja, Nou, Heel erg bedankt. Oké, okay, jullie ook. Succes met het programma. Ja, dankjewel. En uh, uh, ja, we gaan even uh, eerst even naar de muziek. Dat is uh, een Uptown Festival. En uh, dat is van Shalemar. En zoals u voor ons gewend bent gaan we nog even de agenda met u doornemen voor het komend weekend en de komende weken, of week zal ik maar zeggen. We beginnen van eerst natuurlijk bij vandaag, want vandaag gebeurt er nog van alles in Zandvoort. U kunt vandaag kijken in ieder geval op bij Club Nautiek Boulevard waarnaar 23 naar Spinning on the Beach. Het is om 11 uur begonnen en duurt wel tot middernacht. Uh, 250 fietsers hebben zich inmiddels ingeschreven en uh, het is helemaal vol. Er kan geen fietser, geen deelnemer meer bij. Maar het is, blijft natuurlijk wel uh, geweldig om daar eens een kijkje te nemen. De opbrengsten gaan naar clinic Clowns. En uh, nou, gaat dat zien, gaat dat zien. Ja, en dan uh, ben ik morgen uh, hebben we dan weer een classic concert... En dit keer hebben we het Kennemer Jeugdorkest. En dat is echt een, een behoorlijk groot orkest. Ik heb er een foto van gezien. En dat, uh, ja, dat ziet er echt goed uit. Het is in de protestantse kerk uiteraard. Aanvang is dan om drie uur. De kerk gaat er open om half drie. En de prijs is uh, vijf euro. En wilt u nou twaalf concerten hebben, dan is dat slechts vijftig uh, euro. En je zou kunnen zeggen dat het een soort koorconcert is. Met, uh, met dit uh, orkest. Uh, en dat staat onder leiding van Matthijs Broers. Oké. Okay, yeah. En nou heb je niks met klassiek, maar wil je helemaal in het zweet werken, dan kan dat bij het Zoomba-evenement morgen tussen 2 en 5 uh, uur s middags. Dan um, even kijken bij bij zumba gebruik je je hele lichaam door non-stop met je heupen te bewegen, je schouders en veel voetenwerk. En zumba is voor alle generaties een ontspannende inspanning. We weten allemaal bewegen is gezond en zumba is een leuke manier om je op die manier te bewegen. Het gebeurt op het uh, badhuisplein, dus uh, doe lekker mee. En dan gaan we even naar volgende week, vrijdag, vrijdag 24 juni. En dat weer het Smartlappen en levensliederen zingen in Café Koper. En dat gaat uh, beginnen om 9 uur. Uh, en het uh, zijn nummers als van... Papi loopt toch niet zo snel. Tot huilen is voor jou te laat, Benno. Ja, nou. <laughs> waarschijnlijk wel. Uh, even kijken, dan gaan we naar... Uh, volgende week, zondag 26 juni. Dan hebben we Big Band buiten onze Zaken. Op het muziekpaviljoen aan het Ruithaarsplein. Van 1 uur s middags tot 4 uur. De BBBZ speelt uh, Jazz Swing, Latin en Wereldmuziek met... Volop ruimte voor improvisatie. Dus ja, daar kan je natuurlijk helemaal bij uitleven. Dus dat wordt uh, ja al, altijd leuk natuurlijk. Hoe zou nou toch eens een naam komen? Big Band Buitenlandse Zaken. Ja, uh, creatieve geest waarschijnlijk. En dan uh, als laatste zondag 26 juni, dus dat is over een ruime week, dan hebben we weer het bekende evenement ...Italia aan Zandvoort. En dat is natuurlijk op het circuitpark Zandvoort. En daar komen allerlei prachtige auto's die we uit Italië kennen, komen daar uh, langs. En die gaan ook racen zoals Lamborghini, Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati en ook Ferrari. ...en natuurlijk ook lekker Italiaans eten... ...lifestyle producten uit het land van de tricoloren... ...en kijk op www.cpz.nl... ...cpz.nl En straks in de studio van ZFM... Aan het ...uit het Gasthuisplein... ...daar zit het team van ZFM Oud-Zandvoort al klaar... ...en zij hebben te gast mevrouw Rax Rudolfus... zij was de oprichter en dirigent... ...van het Zandvoorts Jeugd Trommelkorps... Ze is begonnen met dit korps op uh, in 1950. En kinderen die toen meededen, het waren enkele tientallen en zijn nu allemaal tussen de 65 en 75 jaar oud. Mevrouw Ankie Jostra Brokmeijer gaat uh, deze mevrouw interviewen. Uh, Pieter Jostra doet de techniek en de muziekkeuze is van Koord Draaier. Ja, dan we nu echt, gaan we nu echt naar het einde. Uh, de herhaling van deze uitzending, mocht u dat nog een keer willen beluisteren, dat is aanstaande donderdag om 8 uur s morgens. Uh, wilt u op uw eigen tijd deze uitzendingen, maar deze uitzendingen, vul de datum en de tijd in en let op, 1 uur later invullen. Nou, de techniek werd gedaan door Pascal van der Beek. Pascal, heel erg bedankt. De redactie Yvonne Roosendaal en Ellen Jansen. Nou, Ellen heeft bijna de hele uitzending bij geweest. Die is nu even naar huis. Maar heel erg bedankt, dames. Koffie natuurlijk Don de Gebber. Heb je druk gehad, Don? Ja, ontzettend. Ontzettend, don, ja. Dus, nou, wilt u de volgende keer komen? Gratis koffie en thee. Komt lekker naar Hotel Hoogland. En met mijn goede collega... Benno Vuggen heeft uh, samen met mij gepresenteerd. Daar ja, is het. Uh, nou, tot de volgende keer maar weer en een heel fijn weekend. Ja, dankjewel. En we gaan nu uh, luisteren naar de laatste muziek, en dat is Ten Sisi met Donna. Oh, cool.